Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie grijpt in bij demonstraties in Amsterdam en Eindhoven. Op beide plekken zijn honderden betogers bij elkaar gekomen die tegen de coronamaatregelen demonstreerden terwijl dit was verboden. In Amsterdam geldt een noodbevel. De politie en de ME proberen de mensen op het museumplein met een waterkanon en paarden weg te jagen, zag deze verslaggever van AT5. Ze dus rukt op met ME-busjes, politiewagens en ook de waterkamer. naar positie. Tel even neer. knal. Ook gejuich. In Eindhoven probeerde de ME vanmiddag ook al een coronademonstratie te beëindigen. Maar het is er nog steeds onrustig, zegt deze verslaggever van Omroep-Brabant. Dan uh, zie ik toch nog wel een hele grote groep aan uh, demonstranten die op het plein voor... Het station van Eindhoven staat zo'n beetje aan de rand. Er zijn tientallen mensen opgepakt. In Urk is een beveiliger belaagd die een cameraman van de NOS begeleide. Twee jongeren hinderden de cameraman tijdens opnames bij de GGD-testraat die gisteravond uitbrandde. Bij een woordenwisseling daarover ontstond een worsteling tussen een van de jongeren en de beveiliger. De laatste kreeg daarbij een bijtende stof in zijn gezicht gespoten. De beveiliger is op de plek van het incident behandeld door een arts. De politie is een onderzoek gestart. Voor zover bekend is er niemand opgepakt. Ruim 4900 mensen hebben afgelopen dag een positieve coronatestuitslag gekregen, wat minder dan afgelopen week gemiddeld was. Er liggen nu 2347 mensen met corona in het ziekenhuis, van hen liggen er 680 op de intensive care. En in en rond Eelde staan files. Veel mensen komen kijken bij het vliegveld in de buurt van Groningen... omdat er vanmiddag zes vliegtuigen van KLM landen. Die worden daar voorlopig geparkeerd... omdat ze door corona even niet nodig zijn. En dus staan auto's in een lange rij... en hangen mensen met fototoestellen en verrekijkers uit het raam... om een glimp op te vangen van de blauwe kisten. Het weer vanmiddag op veel plaatsen zon. Het is zo'n 4 graden. In de avond kan er in Limburg en Brabant opnieuw sneeuw vallen. In de rest van het land blijft het droog en gaat het vriezen.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 on the ground GFM is al uh, 30 jaar het geluid van uh, Zandvoorts. En uh, ja, dat bracht me een beetje terug uh, naar uh, de beginperiode van uh, deze lokale radio. En uh, ja, toen draaiden we allemaal van dit soort muziek nog. kwamen een beetje uit de radiopiraterij. En uh, dit was uh, destijds in de jaren 80 een uh, behoorlijke hit voor uh, The Break Machine. Die hoorden ze met Street Dance, de single uit 1984. Het is even na vier uur. Welkom terug bij Zandvoort op zondag. Dankjewel, dankjewel. En uh, wat gaan we in de derde uur allemaal doen uh, nog, uh, Obestaan? Oh, vol programma. We ja? gaan platen, Even een uh, stukje pit report. Uh, over de nieuws uit de Formule 1 en uh, aanverwante artikelen. En ook uh, over andere Nederlandse coureurs die uh, uh, actief zullen zijn in uh, de racewereld. Maar goed, niet meer op hun vertrouwde plek, maar op een andere plek. Uh, goed, we houden natuurlijk ook de voetbal-eredivisie uh, voor u nog in de gaten. De laatste uur. Tussen 4 en 5. Half 5 hebben we dier van de week. Nou, de enige die er nog zit is Gozert. En Gozert is een XXL schotelhond. Ja, ja moet je wel. Dat moet je inderdaad. Met de nadruk op XXL. Maar hij ziet er geweldig lief uit. Wie helpt Gozer aan een thuis? Uh, Zos live. Ja, uh, ik heb met de redactie overlegd. En uh, we zijn eruit. Ik ga uh, druk zoeken. Uh, naar die, uh, die live-registratie van, uh, van een artiest... met een prachtige kwaliteit uh, uh, muziekuitstraling, om het zo maar eens te zeggen. En er komt een geweldige ge, uh, saxofoon-solo in voor, dus dat doen we jou. Oh, dat, ja, inderdaad, daar, daar, daar, daar we, ben ik helemaal gek van. Daar doen we jou een plezier mee, dus dat komt allemaal goed. Iets over half vijf. Die, uh, half vijf, dier van de week. Daarna zoals live. Kwart vijf, gedicht van de dag... Nou ja, u hebt het gemerkt vannacht in Zandvoort. Het was stil in Zandvoort. Prachtig gedicht om kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM. Wij zitten tot aan vijf uur in deze prachtige studio aan de Torweg 10A... En wil je meekijken? www.zfm-live.nl Kijk je live mee. Tot aan 5 uur Zandvoort op zondag. Met uiteraard heel veel lekkere muziek. Ook zometeen meteen ga ik nog een verzoekplaat draaien. Ik denk dat ze dan inmiddels in de, in de auto zit. Dat is de single van Eva Max. Maar eerst een andere dame. Ze heet Adele. En ze had een hele grote hit met Someone Like You. You settle down at you.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 TV Mordië, de single van Adele en Someone Like You. Ja, we zeiden het al een paar keer in deze radio-uitzending. Want er stond eerst de eerste file Sanford in, maar binnen tijd ook weer Sanford uit. En je zou maar Sanford uit moeten. Nou, dan sta je nog wel eventjes in de file. Want het staat behoorlijk vast ook voor onze studio aan de Tolweg, Tina. Op de Gerkenstraat, Someone Like You wordt gevolgd door uh, een plaatje voor uh, Jente. Zij staat er waarschijnlijk ook in de file. Hier is uh, Eva Max. We Was de heer van Eva Mek. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Daarmee is alweer een kwart over vier geweest op deze zondagmiddag. Drukte, drukte, drukte in Zandvoort. De vis was niet uh, aan te slepen vandaag, uh, Albert Jan. Maar uh, daar gaan we het nu eventjes niet verder over hebben, maar wel over de Formule 1. Nou, daar kunnen we Zandvoort eigenlijk ook al zeggen. Want in september moeten we er wel klaar voor zijn, natuurlijk. En uh, ja, heb jij al nieuws uh, wie. Uh, Lewis Hamilton uh, gaat uh, vervangen, of niet? Nee, Lewis Hamilton is naakt op zoek ja. naar een nieuwe sponsor voor 50 miljoen. Ja, of een, een, of een UB40 wat hij invult, hè? Ja. Toch? maar ik zei het gisteren ook al. Uh, die Engelse uh, ex, uh, ex uh, Lewis Jordan, heet hij nou ook? Uh, uh, Eddie, Eddie Jordan. Eddie Jordan mm -hmm. Die zei ook van, uh, daar is het gat van de deur, uh, meneer Hamilton, voor 50 miljoen. Dat maar ergens anders uh, spelen dan uh, in de Formule 1. Ja, maar dat is niet het enige hè, trouwens. Het gaat om het, uh, om het verhaal dat hij een tweejarig, minimaal een tweejarig contract wil hebben. Ja. En dat willen ze hem uh, niet meer bieden. Dus die uh, 50 miljoen komen ja. ze dan nog wel overeen, zeggen ze. Hè? Nee, maar ik bedoel, hij krijgt nu wel negatieve pers. Dus, ik bedoel, uh, op een gegeven moment dat, dat Black Lives Matter... Dat, dat, was, dat was keurig, dat, dat ging ook iedereen mee. En, uh, hij kreeg een zwarte auto en er werd alle aandacht aangeschonken. Maar uh, nu is zijn houding uh, buiten de racerij. En uh, nu ook dit weer met over het salaris en over het één of tweejarige contract. Hij prijst zichzelf langs de man uit de markt, is mijn idee. En uh, nou, wat dat betreft heeft Eric Jordan in mijn geval, uh, volgens mij wel gelijk. Als hij, daar, als hij vasthoudt aan deze eisen, daar is het gat van de deur. Ja, maar we gaan al bijna weer testen hè, voor het uh, nieuwe seizoen. En het is nog niet bekend uh, wie erin gaat rijden. Nee, klopt. We houden uh, angstvallig in de gaten. Goed, Ferrari heeft voor uh, het eerst een vrouwelijke coureur gecontracteerd. Het gaat om de 16-jarige Maya Weug. ...die uitkomt in de klasse kart. Weug, die half Nederlands en half Belgisch is... ...wordt bij de Italianen in de Academy opgeleid. Weug won uh, een vijfjarige scoutingswedstrijd... ...en krijgt, daar, krijgt nu een jaar lang de kans... ...zich waar te maken in de Formule 4. Dit is een sleutelmoment in mijn opleiding... Uh, ...aldus Ferrari uh, Formule 1 baas Mattio, Mattia Binotto. De komst van Maya bewijst dat we de autosport niet langer zien... ...als iets voor een beperkt gezelschap... We willen dat de sport diverser wordt. Beug is geboren in Spanje, heeft een Belgische moeder en een Nederlandse vader. Sergio Perez heeft zijn eerste dagen als werknemer bij Red Bull Racing achter de rug. En dat is hem prima bevallen. Checo laat weten uh, zich nu uh, al thuis te voelen bij het team. En er alles aan te gaan doen om het avontuur te laten slagen. Ik hoop dat we in het nieuwe seizoen het, me het Mexicaanse volkslied uh, veel zullen horen.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 Honda wil Max Verstappen voor komend seizoen een motor leveren... waarmee hij de Nederlander kampioen in de Formule 1 kan worden. Dat zegt technisch directeur Tanabe van het Japanse bedrijf. Honda gaat zijn laatste jaar in... en uh, van de samenwerking met Red Bull, de renstal van Verstappen. Aan het eind van dit seizoen komt er een eind aan onze samenwerking... met Red Bull en de Alfa Tauri... en trekken wij ons terug uit de Formule 1. Maar onze ambitie blijft overeind. We willen de wereldtitel veroveren, al dus Tanabe... We hebben een relatief korte pauze dit jaar... maar we werken hard aan een motor die nog beter zal presteren. En dan, als dat jaar voorbij is, wat dan? Red Bull Racing hoopt snel aan te kunnen kondigen... dat het na dit seizoen de motoren van Honda in eigen beheer neemt. Het team van Max Verstappen eist daarbij wel... een ontwikkelingsstop van de Formule 1-krachtbronnen vanaf 2022. Een plan B is er niet... Dat stelt topadviseur Helmut Marco... die bevestigt dat Red Bull en Honda het eens zijn over een overname. De Japanse fabrikant kondigde vorig jaar aan... dat het na dit seizoen stopt als motorleverancier in de Formule 1. Alles is tussen ons geregeld, maar alles is pas echt oké... Okay, als we schriftelijk bewijs hebben van de VIA... dat de ontwikkelingsstop aan de motorzijde eraan komt... al dus Marco tegenover automotor und sport. En tot slot... Robin Vrijns keert dit jaar niet terug... in het vernieuwde Duitse Tourwagenkampioenschap, de DTM. De Limburgse coureur, 29 jaar oud... staat wel voor een andere uitdaging. Freins wordt namelijk een van de coureurs... van het Belgische W Racing Team, WRT... in het lange afstandskampioenschap... de World Endurance Championship. Wie zijn teamgenoten worden, is nog niet bekend. Het team zal uitkomen in de LMP2-klasse. En als ik LMP2-klasse hoor, dan ja. denk ik ook aan... Het wekseizoen met onder meer uh, ook, waar ook, dus ook uh, Racing Team Nederland actief is bij de lmp 2 En uh, dat uh, seizoen van het WEC-seizoen start op 17 maart in Sebring En in het weekenden van 12 en 13 juni staat wederom de 24 uur van Le Mans op de rol. Tot zover. Dat zou mooi zijn hè. Vrijs dus uh, in, uh, op Le Mans. Ja, Vrijs op Le Mans en uh, als tegenstander uh, Racing Team Holland. Oké, okay, nou we wachten het af en uh, laten we hopen dat uh, inderdaad in juni weer uh, veel meer mogelijk is. Uh, Albert Jan, laten we daar maar eens even mee beginnen. Toch? Zeker weten. Oké, okay, nou ik heb een hele mooie plaat uitgekozen. In uh, de beginperiode van CFM draaide ik hem helemaal grijs bij, bij Nacht en ontijen tussen App en Floets. Tussen 10 en 12 in de avond helemaal live. Sweet love. Die ik inderdaad zo veel draaide, was deze van Anita Baker en The Sweet Love. Ja, er, vandaag, of er zijn vandaag al drie voetbalwedstrijden gespeeld in de eredivisie. En nog eentje te gaan. Hè. Zo dadelijk over iets meer dan een kwartier gaat hij van start. Wat over Feyenoord tegen AZ. Maar vandaag hebben we eerder gehad, Albert-Jan, de wedstrijd. Fortuna Sittard thuis tegen Ajax 1-1. En dan eh, FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam. Ze hebben het toch voor elkaar gekregen, de Utrechtenaren. Want ze hebben gescoord 1 tegen 0. Ook gescoord is er in de wedstrijd FC Twente thuis tegen PVV Venlo. Eindstand 0-1. En zometeen dus inderdaad de klapper van de dag. De wedstrijd waar ik het over had. Feyenoord tegen AZ uit uh, Alkmaar. Dus. En ik weet ook dat er heel veel uh, AZ'ers en Feyenoorders trouwens ook in naar Zandvoort wonen, dus uh, het worden weer uh, twee kampen. Dat is lekker, hè? Twee kampen. Oké. Okay. En uh, daarna hebben we het uh, Dier van de Week, en daarna hebben we nog een uh, Soslife, en nog een Gedicht van de Dag, en nog veel en veel meer. Het is weer zo'n mooie dag bij CFM. Een dag van Zandvoort op zondag met Day by Day. Daar wilde ik heen. Hier is uh, LG Time. And everything just seems to go your way Look back on the back Often often and pass you by and the love So when your loving is in you Appreciate that moment in your life It's your life Hey, one moment we're here To never heard. En day by day. En daarmee zijn we toegekomen aan het uh, dier van de week. Jij hebt een uh, schoothondje in de aanbieding, uh, Albert-Jan. Ja, maar wel de afmetingen XXL. Joho, ik ben een gozerd van ruim twee jaar oud. Kan ook niet anders, toch? Ik ben in het asiel beland omdat mijn eigenaar zijn verantwoordelijkheid niet nam. Naar mensen ben ik vriendelijk, maar wel soms een beetje verlegen. Ik lijk dan misschien heel groot en stoer. Maar dit ben ik niet. Als ik je wat beter ken ben ik echt een gek op knuffelen en aandacht. Ook pak ik af en toe je hand zachtjes vast als ik heel blij ben. Dit doe ik echt geen pijn hoor. Alleen kwijlgevaarlijk. Ik ben gek op eten en lekkere koekjes. Ik doe hier echt alles voor. Dit maakt het makkelijk om samen veel te leren en liefde gaat gewoon, zoals iedereen weet, door de maag. Ik kan buiten netjes aan de riem lopen. Wel trek ik soms als ik iets heel leuks zie.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 Ben jij of u die sterke, consequente eigenaar die ik zoek? Ik zal mijn uiterste best doen en je overladen met knuffels en kusjes. Was getekend Goosert. En waar verblijft gozerd? Gozerd verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Gozert verdient een thuis. En ik vind hem zo mooi, het hondje XXL. Hij zit te wachten op een nieuw baasje. Gozert, wil je het verhaal van Gozert nog een keer nalezen? Dat kan ook op ons tv-kanaal 40 Digitaal via Ziggo. 24 uur per dag, CFM Text TV. Gaan wij een plaatje draaien van Dusty Springfield. En daarna zijn we bij je terug met de, de uiteraard de SOS Live. Vandaag door Albert-Jan uitgekozen. Toen uh, deze plaat uitkwam van albert uh, van uh, Darcy Springfield... was er nog uh, geen klein robje op de wereld, hoor. Daar moesten we nog even een paar jaartjes op wachten. Want uh, we gingen terug naar 1966... met Zam uh, of Your Loving, een uh, lekkere plaat van uh, Dusty Springfield. Toen was ik acht. Ja, ja. acht jaar. Acht zo, jaar ben je alweer een... zo jong, joh. Ja, ja, ja. ja, ja. En alle, alle, alle luisteraars en kijkers nu rekenen hoe oud zou die vet nou zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hoe oud ben je nou? <laughs> Bespaar ons het rekenen. Nee, je, je hebt toch ook een link met Groningen, of niet? Ja, hoezo? Ja, hè? ja want uh, niet alleen in Zandvoort uh, staan er vandaag files, ja. maar ook in Groningen. Nee, in ja In Eelden. Eelde. Staat, staat het helemaal vast. Vliegveld Eelde wat hebben we daar nog meer? En weet je waarom? Vliegveld. Vliegveld Eelde, jij ja. zegt het heel goed. Ja, dat is... Want wat gebeurt daar, dat hebben die Groningers nog nooit gezien. Wij zien ze dagelijks overvliegen. Die, die, blauwe, die blauwe grote schuiten die, die langs vliegen, zeg maar, hè? Ja. voor Schiphol van KLM. Ja. Die acht stuks van KLM, die landen vandaag op Vliegveld Eelde om daar geparkeerd te worden. Okay. Dus omdat ze die uh, niet meer kwijt uh, kunnen op uh, Schiphol... wordt ze even tijdelijk op uh, vliegveld uh, Elder geparkeerd... Dan... En uh, al, die, uh, al die Groningers, die, uh, die gaan Marcel naar Eilden toe omdat ze natuurlijk uh, die vliegtuigen wel uh, willen zien aankomen op het uh, vliegveld al daar. Ja, dus ze moeten wel echt aan het begin van de landingsbaan uh, neerkomen. Anders, uh, anders gaan ze met hun neus het diepje in. Dat het is niet zo'n lange landingsbaan. Oh, namelijk. nou ja, dus uh, ze moeten nog hun best doen ook. Ja, ja, ze moeten echt, dus echt, als, we, echt. als we vanavond het uh, bericht horen dat het niet helemaal goed afgelopen is... dan weten we hoe het komt. Ja de korte landingsbaan. Ja, nou, ben je eruit? Ja. We gaan, naar, uh, we gaan terug naar 2013. En uh, de beste man was op dat moment 69 jaar oud alweer. Hij overleed op 22 december 2014. Ik ken hem uh, van uh, uh, dat is heel lang geleden. Hij, vroeger had je uh, de Mad Dogs en die Englishmen. Heb je er ooit van gehoord? Nee. Nou, daar zong hij ook mee. En dat was een dubbel live LP. En die destijds erg veel, veel reuring maakte. Omdat het nogal vrij, vrij ruig was. Maar goed, na de jaren rijpte deze man ook. En hij heeft een prachtig concert gegeven in Köln in Duitsland. Daar Met al zijn oude hits. Maar goed, hij was inmiddels 69. En hij had nog steeds een stem als, als nooit tevoren. We gaan luisteren naar een live registratie van niemand minder dan Mr. Joe Cocker met een chain my heart. Unchain my heart, let me let me be. Yeah dan een applaus. Geweldig optreden van uh, Joe Cocker en uh, Unchain My Hearts. Was je een hulplijn uh, daarbij of zo, bij die keuze? Want, uh, nee, had je zelf ook uh, verzonnen. Nee, toch? Ik, had, ik had vier opties klaar liggen, dus ik heb er nu nog drie over. Ja. Dus, dus, ik denk dat bij redactie dus uh, uh, volgende, volgende keer, volgende week, even kijken. Zondag, zondag ben ik weer aan de beurt. Dus dan, uh, dan, uh, kan hij, uh, uit, dan komt er weer één bij. En, maar die andere drie die moeten ook nog hoor. Een hele goede keuze trouwens. En het mooie was dat jij wist al. En dat was ook echt zo. Ik had het zelf niet eens door. Op het moment dat uh, die saxofonist helemaal los ging. Ja. Ging bij mij de volumeknop omhoog. Ja, dat, dat hadden wij met de redactie ook al door. Ja, helemaal, <laughs> helemaal goed. Nou, het is uh, kwart voor vijf geweest. Ja. Ben je er klaar voor het gedicht van de dag? Ja, het is wel een overgang hoor. Ja, ja want uh, daar was het zeker niet stil. Nee. Maar met de avondklok en de lockdown. Alhoewel, vandaag viel het wel mee natuurlijk. Maar normaal gesproken met de lockdown en de avondklok. Dan is het ook in Zandvoort heel stil. Vandaar dit gedicht. Stil in Zandvoort. Het is stil in Zandvoort. De mensen zitten binnen. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. Ons dorp behoort nu nog aan een paar enkelingen... die werken in onze verlaten straten... om zomaar hardop onder elkaar te kunnen praten. Om zomaar hardop te kunnen zuchten. Want de auto's en de fietsen, het zijn levenloze dingen. En als, als ze in Zandvoort gaan slapen, is het zo stil in Zandvoort. En God zij dank, God zij dank niemand aan de zelfkant. Het is stil in Zandvoort. De mensen zijn gaan slapen. Kijken naar de zee. Denken over corona. En denken over later. En kijken naar de nacht. Ik ben zo bang... dat de stilte nog lang zal blijven. Dat zal altijd voorlopig zo blijven. Op deze onmogelijke uren... Zal ik nooit kunnen winnen dat dit nog lang zal blijven duren? Want als, als de mensen zijn gaan slapen, is het zo stil in Zandvoort. Ik wou, ik wou dat het gauw, heel gauw weer ochtend wordt. Gisteravond is hij ook uh, hier in Zandvoort om negen uh, uur ingegaan. De avondklok. En Albert-Jan heeft daar een mooi gedicht uh, omheen uh, gemaakt. Je hoorde stil in Zandvoort. Want inderdaad, het is wel even wennen. Maar wat is het stil? En wat willen we weer graag van die avondklok af natuurlijk? Nou, in ieder geval tot 10 februari zou het stil blijven. Darkness, well I've come to talk with you again.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 Narrow streets of cobblestone, 'neath a halo of. Stil in Zandvoort hoorde je The Sound of Silence. Inderdaad, Simon en Carvunkel. En als het dan zo stil in Zandvoort is, uh, Albert-Jan, en je zit thuis... dan zit je in één keer aan de platen denken. En dan denk je van, nou, morgen mogen we weer op de radio draaien... en dan gaan we hem zeker draaien. Ben ik hem toch potverdorie bijna vergeten... maar gelukkig heb ik nog vijf minuten de tijd. En kan ik hem toch nog draaien. Ik was hem echt bijna vergeten te draaien. Deze plaats zat in mijn hoofd en dan gaan we nu lekker draaien. Is Murray Heads en One Night in Bangkok.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 Dat was de single van Murray Head en One Night in Bangkok... zo op de voorreep van dit programma, uh, Albert-Jan. Perfect. Hartstikke ja, mooi. Ja, toch? Ja, mooi nummer. Nou, heb je weer vermaakt vandaag? Ja, zeker. Maar ik kan niet wachten op de volgende week zondag... want dan mag ik weer SOS Oh ja, dat is ook zo. Oh, je mag, hebt nog drie, drie eerst, op de plank liggen. Ja, hè? Dus, ja uh, jij, mag nog, jij mag eerst op zaterdag en dan mag ik weer op zondag. Helemaal goed. SOS Live uh, elke zaterdag en zondag even en half vijf. Hoor je een live optreden van een uh, bepaalde artiest of groep... En uh, ja, dat zijn allemaal wel toppertjes, hè, gewoon. Weet je, weet je hoe lang die playlist is uh, uh, die we nu in mails hebben uh, samengesteld? Nee. Meer dan 11 uur. 11 uur? Meer je dus, het nou? Het wordt een non-stop uh, okay, dus, vrienden uh, van ZOS-uitzending. Ja, 24 uur uh, uitzending <laughs> ja, of zo. Uh. Dankjewel Albert-Jan, dat was weer Jij gezellig. Ook. En bedankt de luisteraars uiteraard ook. En kijkers. En de kijkers: ztfm livenl Dan kan je live meekijken. En wij zijn er volgende week zaterdag weer natuurlijk. Ja, van 2 tot 5. Uh, Heel veel sterkte houden rekening mee vanavond. Ook om 9 uur natuurlijk weer uh, de avondklok die uh, weer uh, gaat gelden. En hou je een beetje aan de regels. Zodat we snel van uh, de ellende af zijn. En weer uh, vanaf uh, 1 juni weer wat meer kunnen gaan doen. Ja, laten we eens beginnen. Maar uh, die lockdown uh, over drie weken, duurt, die nou, gaat die duren of twee weken? Ja, die gaat nog wel even door hoor. Ja, nou ik hoop het niet. Maar dus.